Het avontuur van de opleidingsschool, deel 1. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoort het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liepevox.org. Opname door Anna Simon. Het avontuur van de opleidingsschool, deel 1. Door Arthur Conan Doyle. We hebben het meer dan eens op onze kleine verdieping in Baker Street bijgewoond dat personen op dramatische wijze opkwamen of vertrokken. Maar ik kan me niet herinneren... Ooit iets in dit opzicht te hebben bijgewoond, dat ons meer aangreep dan de eerste verschijning van Dr. thornycroft Huxtable, hoofdonderwijzer, acte frans L.O. enzovoort. Zijn kaartje, dat te klein scheen om het gewicht te dragen van zijn onderwijstitels, was hem enige seconden voorgegaan, en daarna trad hij zelf binnen. Zo groot, zo afgemeten en zo waardig, dat hij de belichaming mocht genoemd worden van zelfbeheersing en soliditeit. En toch was het eerste wat hij deed, toen de deur achter hem was gesloten, niets meer of minder dan zich vast te houden aan de tafel en vervolgens op de vloer te glijden. Daar lag die majesteuze gestalte slap en gevoelloos op onze vloermat. We waren beide opgesprongen, en enige ogenblikken staarden wij in stille verbazing naar het gewichtige stuk wrakhout, dat deed denken aan een plotselinge en noodlottige storm op de Levenszee. Holmes liep spoedig met een kussen naar hem toe, om zijn hoofd te steunen en ik greep de brandewijnfles om zijn lippen nat te maken het brede witte gelaat was doorploegd met lijnen die van zorg spraken de opgezwollen oogleden zagen er loodkleurig uit de geopende mond trok nu en dan krampachtig samen aan de hoeken en zijn gelaat was niet geschoren zijn das en halfhemd droegen de sporen van een lange dag en het haar hing wanordelijk om het goed gevormde hoofd het was een uitgeput man die voor ons lag wat is het watson vroeg Holmes. — Algehele uitputting, misschien uitsluitend van honger en vermoeienis, zei ik, met mijn vinger op de pols, waarin de levensstroom nog slechts zwak klopte. — Een retourtje van Mackleton in het noorden van Engeland, zei Holmes, het uit zijn vestjeszak halend. — Het is nog geen twaalf uur, hij moet dus wel vroeg van huis zijn gegaan. De zware oogleden begonnen te trillen, en een ogenblik later keken een paar grijze ogen ons nieuwsgierig aan. Zo goed mogelijk trachtte de man vervolgens op te staan, terwijl zijn gelaat rood werd van schaamte. Vergeef mij deze zakte, meneer Holmes, ik ben een weinig overspannen. Dank u, indien u mij een glas melk met een beschuit kon het geven, denk ik wel hier spoedig op te knappen. Ik kwam persoonlijk, meneer Holmes, ten einde zeker te zijn, dat u met mij terugkeerde ik was bang dat een telegram u niet van de absolute noodzakelijkheid en het dringende van dit geval zou overtuigen. Wanneer u geheel en al hersteld zijt? Ik ben alweer geheel in orde. Ik begrijp niet dat die zwakte mij zo eensklaps kon overvallen. Ik zou gaarne zien, meneer Holmes, dat u met de volgende trein met mij naar Mackleton terugkeerdet. Mijn vriend schudde het hoofd. Mijn collega Watson zou u kunnen zeggen, dat wij op het ogenblik onze handen vol werk hebben. Ik word bezig gehouden door de zaak van de Ferris-documenten, en de Abergaveny-moord komt morgen voor. Alleen een zeer belangrijk geval zou er mij toe kunnen brengen, thans Londen te verlaten. Belangrijk! Onze bezoeker maakte een welsprekend handgebaar. Hebt u dan niets gehoord van de ontvoering van de enige zoon van de hertog van Holderness? Wat? Van de vroegere minister? Juist. We hebben getracht er de bladen buiten te houden, maar gisteravond stond er iets in de gloop. Ik dacht dat het u wel ter oren zou zijn gekomen. Holmes strekte zijn lange, dunne arm uit en haalde deel H uit zijn encyclopedie tevoorschijn. Holderness, zesde hertog, KGPC. Het halve alfabet. Baron Beverly, graaf van Karsten. Lieve hemel, wat een titels! Bovendien nog, Lord-Luitenant van Helmshire, sinds 1900. Gehuwd met Edith, dochter van Sir Charles Appledore, 1888. Erfgenaam en enig kind, Lord Seltar. Bezit ongeveer 250.000 aaren aan land. Mijnen in Lancashire en Wales. Adres, Carlton House Terrace, Holdenus Hall, Helmshire, Carston Castle, Bangor, Wales. Lord van de Admiraliteit, 1872, Secretaris van, wel, wel, deze man is zeker een van de voornaamste onderdanen van de kroon, de grootste en misschien de rijkste. Ik heb gehoord, meneer Holmes, dat u bij uw beroepsaangelegenheden niet juist de goedkoopste pleegt te zijn, en dat u bereid is te werken, ter willen van het werk. Ik kan u echter meedelen, dat zijne genade reeds te kennen heeft gegeven, dat een cheque van vijfduizend pond zal gegeven worden aan de man, die kan zeggen waar zijn zoon zich bevindt, en ook duizend pond aan hem, die de man of de mannen kan noemen, welke hem gevangen hebben genomen. —Dat is een vorstelijke beloning, zei Holmes. Watson, ik denk dat wij dokter Huxtable zullen vergezellen op zijn terugreis naar het noorden van Engeland. En u, dokter Huxtable, wanneer u die melk hebt uitgedronken, zult u mij wel willen vertellen wat er gebeurd is, wanneer het gebeurd is, hoe het gebeurd is, en eindelijk wat Dr. Thornycroft Huxtable van de opleidingsschool bij Mackleton met de zaak heeft uit te staan, en waarom hij drie dagen na een gebeurtenis komt, de ongeschoren staat van uw kin wijst de datum aan, om mij te vragen mijn diensten te verlenen. Onze bezoeker had zijn melk opgedronken en zijn beschuitjes opgepeuzeld. Het licht was weer in zijn ogen teruggekeerd, evenals de kleur op zijn wangen, toen hij met veel omhaal van woorden het gebeurde ging uitleggen. Allereerst moet ik u meedelen, heren, dat mijn instituut een voorbereidingsschool is, waarvan ik de stichter en het hoofd ben. Huxtables aantekeningen over Horatius zal misschien mijn naam bij u meer bekendheid verlenen. Mijn school is zonder twijfel de beste en beroemdste opleidingsschool in Engeland. Lord Leverstoke, de graaf van Blackwater, Sir Cathcart Soames, zij allen hebben hun zonen aan mijn hoede toevertrouwd. Maar ik voelde... Dat mijn school haar toppunt van roem had bereikt, toen, drie weken geleden, de hertog van Holderness, zijn secretaris, meneer James Wilder, zond met het bericht dat de jonge Lord Seltar, oud, tien jaar, zijn enige zoon en erfgenaam, aan mijn zorgen zou worden toevertrouwd. Weinig vermoedde ik dat dit het voorspel zou wezen van de grootste ramp in mijn leven. De eerste mei kwam de knaap daar dan de overgangsexamens plaats hebben. Hij was een aardige jongen en wende spoedig aan zijn nieuwe omgeving. Ik kan u wel zeggen, ik hoop dat ik niet onbescheiden ben, maar halve mededelingen geven in een dergelijk geval toch niets, dat hij niet bijzonder gelukkig thuis was. Het is een bekend geheim dat het huwelijksleven van de hertog niet zeer vreedzaam is geweest en dat de zaak geëindigd is in een scheiding met wederzijds goedvinden. De hertogin heeft zich een verblijf gekozen in het zuiden van Frankrijk. Dat is niet lang geleden gebeurd, en men wist dat de knaap zeer gehecht was aan zijn moeder. Hij was stil en in zichzelf gekeerd na haar vertrek van Holden en het was om deze reden dat de hertog hem naar mijn inrichting wilde zenden. Na verloop van veertien dagen voelde de knaap zich echter bij ons thuis, en was ogenschijnlijk gelukkig. Het laatst zagen we hem in de avond van dertien mei, dat is maandagavond jongsleden. Zijn kamer was op de tweede verdieping, en men bereikte haar door een andere kamer, waarin twee andere jongens sliepen. Deze jongens zagen of hoorden niets, zodat het zeker is dat de jonge Seltar die kant niet is uitgegaan. Zijn raam was open, en daarlangs groeit een mooie klim op. We konden beneden na zijn verdwijning geen voetsporen vinden, maar vaststaat dat hier de enige uitgang was. Zijn afwezigheid werd dinsdagmorgen om zeven uur ontdekt. Zijn bed was beslapen geweest. Hij had zich geheel gekleed voordat hij wegging en zijn gewoon blauw schoolpak met de donkergrijze broek aangetrokken. Er was hoegenaamd geen aanwijzing dat iemand de kamer was binnengetreden. En het is zeker dat, wanneer een worsteling had plaatsgehad, of ook maar even om hulp geroepen was, zulks zou gehoord zijn, daar konter, de oudste jongen in de aangrenzende kamer, zeer licht slaapt. Toen Lord Seltar's verdwijning ontdekt was liet ik terstond alle personen in mijn inrichting bij elkaar komen, onderwijzers, dienstpersoneel en de jongens. Toen bemerkte wij dat Lord Zeltaar waarschijnlijk niet alleen was geweest bij zijn vlucht. Heidegger, de onderwijzer in het Duits, werd ook vermist. Zijn kamer was op de tweede verdieping, aan het andere eind van het gebouw, en kwam op dezelfde zijde uit als het vertrek van Lord Zeltaar. Hij had ook geslapen, maar klaarblijkelijk was hij slechts gedeeltelijk gekleed weggegaan, daar zijn boord en zijn sokken nog in zijn kamer lagen. Hij was ongetwijfeld ook langs het klimop naar beneden geklouterd, want wij konden zijn voetsporen zien, daar waar hij op de grond was neergekomen. Zijn fiets werd bewaard in een klein huisje naast de laan, en deze was weg. Hij was twee jaar bij mij geweest, en kwam met zeer goede getuigschriften. Hij was echter een stil en in zichzelf gekeerd man, en niet bijzonder populair bij de leerlingen, evenmin als bij de onderwijzers. Van de vluchtelingen kon geen spoor ontdekt worden, en thans op donderdagmorgen zijn we even wijs als wij dinsdag waren. Op Hall werd natuurlijk terstond navraag gedaan. Het is slechts enige mijlen ver, en we dachten dat de jongen in een plotseling verlangen naar huis naar zijn vader was teruggekeerd. Daar had men echter niets van hem gehoord of gezien. De hertog is zeer opgewonden, en wat mij betreft, wel. U hebt zelf gezien in welk een staat van overspanning ik mij bevind ten gevolge van deze zaak. Meneer Holmes, Indien u ooit al uw vermogen zal het werk zette, smeek ik u het nu te doen, want nooit in uw leven zult u een geval krijgen dat meer waard is al uw aandacht eraan te besteden. Sherlock Holmes had met gespannen aandacht geluisterd naar de mededelingen van de ongelukkige schoolmeester. Zijn samgetrokken wenkbrauwen en de diepe rimpels in zijn voorhoofd toonden aan, dat hij geen aanmoediging behoefde om al zijn aandacht te concentreren op een probleem dat, afgescheiden van de grote belangen die erbij waren betrokken, zo direct zijn liefde voor het ingewikkelde en ongewone moest opwekken. Hij haalde zijn notitieboekje voor de dag, en krabbelde enige aantekeningen neer. U zijt zeer nalater later geweest door niet eerder bij mij te komen, zei hij streng. U begint zodoende mij bij mijn onderzoek reeds dadelijk te dwarsbomen. Het is bijvoorbeeld niet aan te nemen dat de klimop in de laan voor een opmerkzaam toeschouwer niets merkwaardigs opgeleverd zou hebben. Mij kan geen blaam in dat opzicht treffen. Zijne genade wilde in elk geval alle publiek schandaal vermijden. Hij was bang dat zijn ongelukkig familieleven zodoende al terugbaar zou worden. Hij zou voor geen geld ter wereld willen dat dit gebeurde. Maar er is toch zeker een officieel onderzoek ingesteld door de politie? Ja, meneer, maar dat heeft al zeer weinig opgeleverd. Oogenschijnlijk was reeds dadelijk een spoor ontdekt, daar gemeld werd aan een naburig station, dat s morgens vroeg een jongen en een man gezien had, die met de trein waren vertrokken. Eerst gisteravond kregen we bericht dat men deze beide had opgespoord in Liverpool, en dat daar gebleken is dat zij hoegenaamd niets met het geval hadden uit te staan. Daarna kwam ik in mijn wanhoop en teleurstelling, na een slapeloze nacht, regelrecht naar U toe, met de vroegtrein. Ik vermoed dat het plaatselijk onderzoek verslapte, tijdens dat het valse spoor werd gevolgd. Men deed in die tussentijd niets. Zodat drie dagen zijn verloren gegaan. De zaak is al het heurigst behandeld. Dat weet ik, en stem ik toe. En toch is het vraagstuk nogal op te lossen. Ik zal althans met genoegen het onderzoek op mij nemen. Is u in geslaagd enig verband te vinden tussen de vermiste knaap en die Duitse onderwijzer? In het geheel niet. Kreeg de knaap reeds onderricht van deze onderwijzer? Nee, hij heeft, voor zover ik weet, geen woord ooit met hem gewisseld. Dat is zeker zeer vreemd. Had de knaap een fiets? Nee. Werd een fiets van een andere knaap vermist? Nee. Is dat zeker? Bepaald. Wel, u zult zeker niet willen beweren dat de Duitser op een fiets in een donkere nacht is weggereden, terwijl hij de knaap in zijn armen hield? Zeker niet. Wat is dan de theorie die u erop nahoudt? De fiets kan gediend hebben om ons op een dwaalspoor te brengen. Zij kan hier of daar verborgen zijn, en het paar dan te voet zijn weggegaan. Juist, maar het schijnt dan toch wel een eigenaardig dwaalspoor, nietwaar? Waren er nog andere fietsen in dat schuurtje? Verscheidende. Zouden ze er geen twee hebben verstopt, indien zij het denkbeeld wilden opwekken dat zij per rijwiel waren vertrokken? Dat denk ik wel. Natuurlijk zouden ze dat gedaan hebben. Deze theorie deugt dan ook niet. Maar het incident is een uitstekend punt van uitgang voor een onderzoek. Een fiets is nu eenmaal niet gemakkelijk te verbergen of te verruilen. Nog een vraag. Is er iemand geweest om naar de knaap te zien op de dag voor hij verdween? Nee. Heeft hij toen een brief gekregen? ja. Een brief. Van wie? Van zijn vader. Opende u de brieven van de knaap? Nee. Hoe weet u dan dat hij van zijn vader kwam? Het wapen stond op de envelop en het adres was geschreven in het stijve handschrift van de hertog. Bovendien herinnert de hertog zich dat hij geschreven heeft. En heeft hij daarop geen brief ontvangen? Niet in de laatste dagen. Kreeg hij geen brief uit Frankrijk? Nee, nooit. U ziet natuurlijk waarheen ik wil. Of de knaap is ontvoerd met geweld, of hij is uit eigen vrije wil gegaan. In het laatste geval mag men verwachten dat enige pressie van buiten nodig was om zulk een jonge knaap tot zulk een stap te krijgen. Indien er geen bezoekers bij hem zijn geweest, moet die pressie zijn uitgeoefend per brief. Vandaar dat ik tracht uit te wissen wie aan hem heeft geschreven. Ik vrees dat ik u niet veel wijzer kan maken... De enige die hem schreef, was, voor zover ik weet, zijn vader. Die hem een brief zond op de dag van zijn verdwijnen. Was de verstandhouding tussen vader en zoon goed? Zijn genade is nooit vriendelijk tegen iemand. Hij wordt geheel en al in beslag genomen door algemene openbare aangelegenheden. Men is onvatbaar voor alle gewone emoties. Maar op zijn manier was hij vriendelijk, jegens de knaap. Deze genoten sympathie van zijn moeder... Ja. Heeft hij het wel eens gezegd? Nee. De hertog dan? Goede hemel, nee. Maar hoe weet u dit dan? Ik heb met meneer James Wilder, de secretaris van zijn genade, een vertrouwelijk gesprek gehad. Hij was het, die mij voorlichtte omtrent de gevoelens van Lord Zeltaar. Ik begrijp het. Is misschien de brief die de hertog zijn zoon geschreven had in dat vertrek achtergebleven? Nee, die had hij meegenomen. Ik denk, meneer Holmes, dat het tijd wordt dat we naar Houston gaan. Ik zal een rijtuig voor laten komen. Over een kwartier zijn wij tot uw dienst. Indien u naar huis telegrafeert, meneer Huxtable, zou het goed zijn de lieden in de waan te laten dat het onderzoek nog steeds te Liverpool wordt voortgezet, of waar elders uw politie het geliefd in te stellen. In de tussentijd zal ik enige naspeuringen doen op het terrein zelf... En misschien is het spoor nog niet zo oud, of twee oude speurhonden als Watson en ik kunnen het al volgen. Die avond bevonden wij ons in de koude, frisse atmosfeer van de pieklandstreek, waarin de beroemde school van Dr. Huxtable is gelegen. Het was reeds donker toen wij er aankwamen. Een kaartje lag op de tafel in de vestibule, en de huisknecht fluisterde zijn meester iets in het oor, dat deze dadelijk opgewonden naar ons deed toekomen. De hertog is hier, zei hij. De hertog en meneer Walder zijn in de spreekkamer. Komt, heren, ik zal u even voorstellen. Ik kende natuurlijk de beroemde staatsman van aanzien, maar de man was nu geheel anders dan hij gewoonlijk werd afgebeeld. Het was een fors en statig persoon, in de puntjes gekleed, met een lang, smal gelaat waarvan de neus iets wat gebogen was. Zijn gelaat was doodsbleek, hetgeen meer uitkwam door het contrast dat gevormd werd door de lange, rode baard die op zijn wit vest neerhing. Al dus was het deftige verschijning, die ons ijzig aanstaarde. Naast de hertog stond een jong mens, dat, naar ik vermoedde, de secretaris was. Hij was klein, zenuwachtig beweeglijk, met verstandige, lichtblauwe ogen. Hij was het, die dadelijk op een koele, snijdende toon het gesprek opende. Dr. Huxtable, ik kwam hedenmorgen te laat om u te weerhouden van uw reis naar Londen. Ik vernam dat uw doel was de heer Sherlock Holmes uit te nodigen, het onderzoek in deze zaak op zich te nemen. Zijn genade is verbaasd, Dr. Huxtable, dat u zulk een stap hebt genomen zonder hem te waarschuwen. Toen ik vernam dat de politie er niet in was geslaagd. Zijn genade is in geenen delen overtuigd dat de politie niet is geslaagd. Maar gewis, meneer Walder. U weet toch, meneer, dat zijne genade voor alles een publiek schandaal wil vermijden. Hij neemt liefst zo weinig mogelijk personen in zijn vertrouwen. De zaak kan gemakkelijk verholpen worden, zei de verslagen onderwijzer. Meneer Sherlock Holmes kan morgenochtend naar Londen terugkeren. Niet zo haastig, dokter Haksterwol, niet zo haastig, zei Holmes langs zijn neus weg. Deze noordelijke lucht is zeer gezond, en derhalve denk ik hier een paar dagen te blijven, en mijn tijd te besteden, zoals ik dat nodig acht. Of ik daarbij onder uw dak zal slapen, of in de dorpsherberg, moet u natuurlijk beslissen. Ik kon zien dat de ongelukkige onderwijzer nog altijd besluiteloos was, uit welke toestand hij gered werd door de zware, welluidende stem van de roodgebaarde hertog, die klonk als een zware etenspel. Ik ben het met meneer Wilder eens, dokter Huxtable, dat gewijs zoud gedaan hebben met mij te raadplegen. Maar nu meneer Holmes eenmaal door u in het vertrouwen is genomen, zou het inderdaad al te gek zijn, indien wij niet van zijn diensten zouden gebruik maken. In plaats van naar de herberg te gaan, meneer Holmes, zal het mij aangenaam zijn, wanneer u bij mij op Holderness Hall zou willen logeren. Ik dank u genade zeer, maar in het belang van mijn onderzoek denk ik dat het beter is te blijven op het terrein van het geheim. Zoals u wilt, meneer Holmes, alle inlichtingen die meneer Walder of ik u kunnen verstrekken, staan u natuurlijk ten dienste. Het zal waarschijnlijk nodig zijn dat ik op de hall kom bezoeken... Zei Holmes, ik zou u nu alleen willen vragen, meneer, of u enige verklaring weet te geven over het verdwijnen van uw zoon. Nee, meneer, in het geheel niet. Ik wil mij niet kwalijk nemen wanneer ik zaken aanroer die voor u pijnlijk zijn, maar er zit niets anders op. Gelooft u dat de hertogin iets met de zaak te maken heeft? De staatsman aarzelde een ogenblik. Ik geloof het niet, zei hij eindelijk. De verklaring, die het meest voor de hand ligt, is deze, dat de knaap is opgelicht ten einde een hoog losgeld voor hem van u te krijgen. Er is toch nog geen brief door u ontvangen? Nee, meneer. Nu nog een vraag, uw genade. Ik meen begrepen te hebben, dat u uw zoon hebt geschreven op de dag dat het incident plaats had. Nee, ik schreef hem de dag tevoren. Juist, maar hij ontving uw brief toch eerst op de volgende dag? Ja. Zond er iets in uw brief, dat hem ertoe kon brengen, zulk een stap te doen? Nee, meneer, zeker niet. Hebt u die brief zelf op de post gedaan? Het antwoord van de edelman werd voorkomen door zijn secretaris, die enigszins haastig tussen beiden kwam. Zijn genade is niet gewoon zelf zijn brief op de post te doen, zei hij. Deze brief werd met anderen op tafel gelegd, en ik zelf heb hem gepost. U is er zeker van dat die brief erbij was? Ja, ik zag hem erbij. Hoeveel brieven heeft uw genade die dag geschreven? Twintig of dertig. Ik heb een uitgebreide correspondentie. Maar zeker doet het niets ter zake. Toch wel, zei Holmes. Wat mij betreft, ging de hertog voort, ik heb de politie geraden haar aandacht op het zuiden van Frankrijk te vestigen. Ik heb reeds gezegd dat ik niet geloof dat de hertogin zulke ellendige daad zou aanmoedigen, maar de knaap had de onzinnigste denkbeelden, en het is mogelijk dat hij naar haar gevlucht is, geholpen en geleid door deze Duitser. Ik geloof, dokter Huxbel dat wij thans naar de hal kunnen terugkeren. Ik kon zien dat Holmes nog gaarne enige andere vragen had willen richten tot de hertog, maar aan het optreden van de edelman was duidelijk te merken dat hij het onderhoud als geëindigd beschouwde. Klaarblijkelijk was het voor zijn aristocratische natuur uiterst hinderlijk over zijn intieme aangelegenheden met een vreemdeling te spreken en vreesde hij dat elke nieuwe vraag een nieuw licht zou verspreiden over de verborgen hoeken van zijn hertogelijke geschiedenis. Zodra de edelman en zijn secretaris vertrokken waren, toog mijn vriend met een merkwaardige ijver aan het werk en ging op onderzoek uit. De kamer van de knaap werd zorgvuldig onderzocht, en niets bleef over dan de overtuiging dat hij alleen door het raam ontsnapt kon wezen. De kamer van de Duitser leverde ook geen enkele ontdekking op. Hier had een stuk van de klimop het begeven onder zijn gewicht, en we zagen bij het licht van een lantaarn waar zijn voeten waren neergekomen. De indruk in het korte groene gras was het enige bewijs achtergelaten bij deze onverklaarbare nachtelijke vlucht. Sherlock Holmes verliet alleen het huis en kwam eerst over elven terug. Hij had zich een grote kaart van de omstreken laten geven, en deze bracht hij in mijn kamer, waar hij haar op het bed uitspreide, en na de lamp erboven te hebben gehangen, ze begon te bestuderen onder het roken van een pijp, nu en dan bijzonder belangrijke punten aanwijzend. Deze zaak begint met de boeien, Watson. Ongetwijfeld zijn er enige belangrijke feiten die er mede in verband staan. Nu wij nog zo goed als aan het begin zijn, moet je je op de hoogte stellen van de geografische ligging deze streek, hetgeen ons onderzoek later ten goede zal komen. Kijk eens naar de kaart. Deze donkere vlek is de school. Ik zal er een speld insteken. Nu... Deze lijn is de hoofdweg. Zoals je ziet loopt hij ten oosten en ten westen van de school, en er is geen zijweg. Indien de beide personen de weg gevolgd hebben, moeten zij langs deze weg zijn gekomen. Door een toevallige, gelukkige omstandigheid zijn wij in staat om na te gaan wie al daar gepasseerd zijn. Op dat punt, waar mijn pijp nu ligt, heeft een veldwachter van s'nachts twaalf uur tot zes uur in de morgen op wacht gestaan. Zoals je ziet, scheidt de weg zich hier voor de eerste maal in tweeën. Deze man verklaart dat hij geen ogenblik zijn post heeft verlaten, dat het onmogelijk is dat een man of een knaap daar langs konden gaan, zonder dat hij hen zag. Ik heb deze agent vanavond gesproken, en hij maakte op mij de indruk volkomen geloofwaardig te zijn. Daardoor kan deze kant verder buiten beschouwing blijven. We komen nu aan de andere zijde. Hier staat een herberg, de Rode Stier, geheten, en de herbergierster is ernstig ziek. Zij had naar Mackleton om een dokter gezonden, maar deze kwam niet voor smorgens, daar hij was opgehouden door een ander geval. De bewoners van de herberg waren de hele nacht opgebleven, in afwachting van zijn komst, en om beurten schijnen zij telkens gekeken te hebben of zij ook iets op de weg zagen aankomen. Zij verklaren dat in elk geval niemand voorbijgekomen is. Indien hun verklaring juist is, volgt daaruit dat wij tegelijkertijd kunnen vaststellen dat ook niet langs deze weg de vluchtelingen zijn gekomen, Ergo dat zij in het geheel geen gebruik hebben gemaakt van de weg. Maar de fiets, bracht ik in het midden. Juist zo, we zullen dadelijk tot de fiets komen. Maar laat ons onze redenering volgen. Indien deze personen niet langs de weg zijn gegaan, moeten zij dwars het land hebben overgestoken aan de noord- of de zuidzijde van het huis. Dat is zeker. Laat ons nu de kansen tegen elkaar opwegen. Aan de zuidzijde van het huis is, zoals je ziet een grote uitgestrektheid bouwland met sloten tot afscheiding. Daar is, dat stem ik toe, een fiets van geen waarde. Wij kunnen dan ook deze zijde gerust buiten beschouwing laten en moeten onze aandacht richten op de streek ten noorden van het huis. Hier staan een aantal bomen, aangeduid als de Ragged Shaw, en verder strekt zich een grote golvende heide uit, Lower Gilmore geheten, die tien mijl voortgaat en zacht glooiend oploopt, hier, aan een zijde van de wildernis ligt Wilderness Hall, tien mijl van de school, wanneer men de weg volgt, maar slechts zes mijl, wanneer men de heide oversteekt. Het is een zeer eenzame vlakte. Een paar boeren wonen er, en hebben er kleine plaatsen. Zij leven van de veeteelt, hoofdzakelijk door schapen opgebracht. Behalve deze zijn de kiewit en de snip de enige bewoners, totdat men komt aan de hoofdweg, die naar Chesterfield leidt. Daar staat een kerkje, zoals je ziet, met een paar huisjes en een herberg. Verderop worden de heuvels steiler. Zeker moeten wij ons onderzoek in deze richting leiden. Maar de fiets hield ik vol. Wel, wel, zei Holmes ongeduldig. Een goed wielrijder heeft geen straatweg nodig. De heide wordt doorkruist door paden en het was volle maan. Hallo, wat is dat? Er werd zenuwachtig geklopt op de deur, en een ogenblik later was dokter Huxtable in de kamer. In zijn hand toeg hij een blauwe muts met een witte knoop in het midden. Eindelijk hebben we een aanwijzing, riep hij. De hemel, zei Dank, eindelijk zijn we de knaap op het spoor. Hier is zijn muts. Waar werd hij gevonden? In de wagen van de Sigeuners, die op de heide gekampeerd hebben. Ze gingen dinsdag weg. Vandaag heeft de politie hen achterhaald en hun karavaan geïnspecteerd. Dit werd gevonden. Wat zeggen zij naar aanleiding van deze vondst? Ze aarzelden en logen, zeiden dat ze de muts gevonden hadden op de heide op dinsdagmorgen. Ze weten waar hij is, de schurken. Maar gelukkig zitten ze nu achter slot, en de vrees voor de wet of de beurs van de hertog zullen zeker alles uit hen halen wat ze weten. Tot dusver gaat het goed, zei Holmes, zodra de onderwijzer het vertrek weder had verlaten. We zijn tenminste zover dat de theorie, dat aan de zijde van de Lower Gilmore gezocht moet worden, de juiste is gebleken. De politie heeft werkelijk nog niets gedaan, alleen heeft zij deze cycheuners gearresteerd. Kijk hier, Watson, er loopt door de heide een stroompje, zoals je ziet. Op sommige plaatsen verbreedt het zich tot een moeras. Dat is voornamelijk het geval in de streek tussen Hol en de school. Einde, deel 1